Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Hij heeft vijf jaar cel gekregen voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in het nazi Sobibor. Justitie had zes jaar geëist. De rechtbank in München heeft geen bewijs dat de nu 91-jarige Jok zelf mensen heeft omgebracht, maar zegt dat hij als hulpbewaker in Sobibor wel medeplichtig is. Volgens de verdediging is hij het slachtoffer geworden van persoonsverwisseling. Het proces heeft 18 maanden geduurd. De zwarte dozen van de Franse Airbus die twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan stortte lijken volgens Franse onderzoekers in goede staat te zijn. Over drie dagen wordt duidelijk of de informatie op de vluchtdata recorder en op de cockpit voice recorder uitgelezen kan worden. De Airbus stortte op 1 juni 2009 in zee op een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs. Alle 228 mensen aan boord kwamen om. De zwarte dozen zijn begin deze maand op de bodem van de oceaan teruggevonden. De enige overgebleven barak van concentratiekamp Vught wordt waarschijnlijk toch gerestaureerd. Vorige maand meldt de stichting Barak 1B dat het gebouw verloren dreigt te gaan, omdat het ministerie van VWS geen subsidie wil geven. Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg schenkt nu de stichting 300.000 euro. Er is nu nog 200.000 euro nodig om de barak op te knappen. De barak is sinds 2001 een rijksmonument. In Den Haag is vanochtend de vliegramp in Tripoli van vorig jaar herdacht. In theater Diligentia werden de namen van de 70 Nederlandse slachtoffers voorgelezen. Minister Roosentaal hield een toespraak. De besloten bijeenkomst was georganiseerd door een groep nabestaanden. Bij de ramp met de Airbus van Afrika Airways kwamen precies een jaar geleden 103 inzittenden om het leven. Alleen de Nederlandse jonge Ruben overleefde de ramp. Hij was niet aanwezig bij de herdenking in Den Haag.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 What you know is true En ai miei spostamenti quando dal to faccio me ne un po. for you. Ik ja, ben ja, ja. for the show.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 Zijn ze zo streng, ik wil niet naar Chini. Dat is me te eng. Ik wil niet naar Kuwait, de lucht is te slecht. En de u, dat land bestaat niet. Eng. Ik wil niet naar noord ierland daar gaan.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 Ik getwijfeld over België, omdat iedereen daar lang, ik heb getwijfeld over België, want dat taaltje is zo zo.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 You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe; I just totally bonafide. The same.